Achterin uh, heeft Skoulasson een beetje de plaats overgenomen van Kolpaard. En dus uh, kan uh, uh, Zulte wel weer in de aanval gaan. En probeert dat te doen, maar dat lukt niet. Met die nummer 21 Bruno Godot, die de bal over de zijlijn speelt. PSV Leidt na 58 minuten spelen in de wedstrijd tegen Zulte Wagen. Met 1-0 doelpuntenmaker Matas uit een penalty. Die Kolpaard die er dus uh, zo even heeft is uitgestuurd, Die heeft de uh, debuut nog gemaakt in de... Nationale ploeg van België onder Dick Advocaat, een paar jaar geleden. Volgens mij is bij die ene internaam gebleven ook. Voor Dick uh, Advocaat ook? <laughs> ja, dat zullen we niet veel. Uh, ja, we kunnen een beetje lachen, hè. opgelucht uh, ook voor het Nederlandse voetbal in het algemeen. Dat PSV hier uh, goede zaken doet. Want op een 1-0 voorsprong is gekomen tegen het dus tot tiental gereduceerde ploeg van Zulten wagen En nu normaal gesproken wat vrolijker en vrijer kan voetballen, Bakali. Die van de sokken wordt gelopen door Nasens. Daar wordt niet voor gefloten merkwaardig genoeg. Maar als de bal over de zijlijn gaat, komt er wel een ingooi van PSV. Die Brunet gaat nemen. Brunet naar Bakali trok voor de middellijn. Terug op de eigen helft. Dat kan naar Bruma. PSV supporters hebben er zin in. Die hebben zo even een rookbommetje afgestoken. Die maken lawaai. Aan de andere kant van het stadion zie ik die arme mensen. Die straks ook nog km terug moeten in die weliswaar gratis bussen. Maar toch naar Waregem of Zilte. Om daar ja, hun wonden te likken. Balverzicht voor PSV aan de linkerkant met Willems. Willems, een beetje gemakzuchtig. Bijna bal kwijt, maar kiek is het slot op de deur achterin. Die de bal meteen naar voren speelt, richting de paai. De paai in de rug gelopen door Karel Daanen. De uh, bal wel over de zijlijn en dan mag PSV gaan gooien. Kijk even naar beneden, gaan we al wissels krijgen? Nee. Bij PSV loopt er nog helemaal niemand warm. Uh, opvallend overigens dat Cocu uh, weinig uh, heeft gewisseld in de eerste paar wedstrijden. Nu heeft Wijnaldum de bal. Wijnaldum speelt de bal even breed naar Bruma. Bruma wordt opgejaagd door Hazard. Hazard uh, wordt uh, te kijk gezet. Maar dan gaat Brunet eventjes uh, in de fout. En dan kan er overgenomen worden door Nazens. Een uh, voetballer die mij wel bevalt, uh, de invaller bij Zulte Voor aardig wat. Uh, uh, ...momentjes heeft gezorgd tot nu toe, eigenlijk uh, zeldzame momenten van zultenwagen. Nu komt hij bijna weer aan de bal als Brunet er net tussen zit en de bal terugspelt op zoet. Open naar de linkerkant van het veld, daar is uh, veel ruimte voor Willems. Die uh, wat meters kan maken totdat hij de middenlijn nadert. En uh, ja, wat dan? In de middencirkel moet dan wat ruimte liggen bij bij Wijnaldem aan de rechterkant van het veld. Bakalix zit even te kijken wat de Belgen er nou van hebben gemaakt. Vier man achterin. Skoelasson is verdediger geworden. Er staan twee middenvelders voor. Waardoor Hazaren nu een wat verdedigende rol heeft gekregen. En daar staan dan nog drie aanvallers. Want ja, je moet toch wat. Dus zeg maar 4-2-3. Dat is hoe het er nu tactisch uitziet. Schaars heeft de bal terug van de middenlijn gekregen. PSV zal dus normaal gesproken makkelijk vrije mensen moeten kunnen vinden. En met uh, nog een half uur te gaan. De score nog wat uitbouwen bovendien. Bij Naldem, Bruma. De bal gaat vrolijk rond. En komt eruit voor de voeten van Schaars. En weer bij Bruma. Ja, in het de middencirkel wordt het uh, gedaan. Maar nu gaat de bal de diepte in naar de paai. Maar de, de bal is net iets te hard. Dat is de paas van Bruma. En de paai kan er niet bij. Het is uh, Bossut die de bal op, ge, opvangt, onderschept. En hem uh, na 61 minuten spelen weer in het spel brengt. En uh, PSV leidt dus met 1-0 tegen Zultewagen. Even nieuws over dreigingen. Ja, Juris Subedinsky is aangeschoven. Meer nieuws over die terreurdreigingen? Ja, er richting. is uh, iets meer duidelijk. Uh, de Nederlandse ambassade in Jemen is potentieel doelwit van een terreuraanslag. Dat heeft het ministerie van Buitenlandse Zaken gezegd. En uh, minister Timmermans van Buitenlandse Zaken heeft daarom besloten... om al het ambassadepersoneel in Jemen te evacueren... Ook de posten van andere westerse landen worden volgens het ministerie bedreigd. Eerder was er nog geen sprake van een gerichte dreiging tegen de ambassade. Daarom bleef vier man personeel achter. Nu is er dus nieuwe informatie waarin Nederland wordt genoemd, zegt het ministerie. De Nationaal Coördinator Terrorisme, Bestrijding en Veiligheid benadrukt... dat het gaat om een dreiging voor een Nederlandse vertegenwoordiging in Jemen. Ah, goed, dankjewel. je wel. Joris Benitsky. 4 over 10. We gaan terug naar zotte PSV. PSV op 1-0 en Waardigem met 10. Andy en Bas. Ja, rode kaart voor Kolpaar. De strafschop die het gevolg was van zijn hensbal op de doellijn werd door Martaf binnengeschoten. Dat is de enige wapenfeit van deze wedstrijd dat het scorebord gehaald heeft. Haza gaat een vrij schot nemen voor zulte Waarchem. Leijer duikt op in de tweede paal. Daar duikt Zoet op en is je totaal mis. Of kijkt hij nou eens wiepen op van de spits. Dat is trouwens Malanda die kopt. Daar wordt wel voor gefloten. De verdediger of de middenvelder zegt nu ja, maar wat doe ik dan nog eigenlijk? Nou heeft de scheidsrechter geen herhaling. En uh, wij wel. En volgens mij gebeurt er helemaal niet zoveel. Want ze lopen allebei namelijk uh, hij de spits hoge, en hij Malanda. De ja? zoet. Die lopen een beetje in de buurt van Zoet. Maar er gebeurt volgens mij niks. Nou ja, vooruit maar. De bal ging er niet in. Bovendien, PSV heeft de bal weer terug via Bakali Die verspeelde hem nu wel heel laconiek. 10 meter over de, de middenlijn Die was acht dagen geleden geweldig. En nu is hij zwak. Een ander woord bestaat er eigenlijk niet voor. Maar dat hoort ook een beetje bij jeugdige en grillig. Dat mag best. Terwijl nu aan de andere kant leien heel slim. Een bal die hij eigenlijk niet meer kan binnenhouden. Maar waar hij nog net wel bij kan ter hoogte van de achterlijn van PSV. Op het uh, been hakt van zijn tegenstander Bruma. En daardoor nog een hoekschop stelt. Dat is een cadeautje. Over feitjes gesproken vertrouwd met uh, Nien Dakje. Leijen, het is uh, de hoekschop die genomen is. En die uh, Ik toch bij. zo blij je. dat wij niet samen terug van huis hoeven te rijden. Bakali is weg voor PSV. 1 tegen 1. Heeft alleen Skoulason nog tegenover zich. Wat doet hij? Gaat hij hier langs? Hij gaat er langs en schiet er met een puntertje net. Een halve meter naast het doel van uh, Bossuit. De dus, uh, ja, was een goede kans. Hij had eigenlijk verwacht dat hij er nog wel langs zou gaan. Maar dit was ook goed. Hij trok even naar binnen. En probeert met de buitenkant van de schoen. de bal dat effect te geven. Waardoor de bal langs de keeper. en in het doel gaat. Nou, langs de keeper ging hij. Maar ook net langs het doel van Boschut. Ja, ik denk toch dat het eerder 2-0 wordt. dan 1-1. Want de tien man hebben het heel moeilijk. De tien van Zultenwagen tegen de elf van PSV. Wat ook de vermoeidheid zal vast. zo dadelijk een rol gaan spelen bij de Belgen. Ja, dat vermoed ik eerst zegt uh, ook wel. Dat uh, gaat ze ervan weerhouden om zeker met z'n tienen vier goals te maken. Dat lijkt me een opgave die uh, niet gaat gebeuren. Godot nou, naastens. Paas die op de rand van het strafgebied de bal aan wil nemen... maar zich verslukt in schaars de bal kwijt is. PSV neemt over, maar hij is bang voor zijn voeten. En blijft in het duel met Malanda er een beetje uit. Het is uh, Conté trouwens, die nu weg is aan de linkerkant van het veld. Geeft een voorzet. Weggewerkt door Wijnaldum. Die doet dat zeg maar met een uh, lange pier naar voren. Daar kan Matafs wel uh, oplopen wat hij wil, maar die bal blijft niet binnen. En zo kan zulte Wagen dat weer overnemen. Via de Hanen en aan de rechterkant David de Vauw, de aanvoerder. En zo wordt PSV wel uh, bijna plichtmatig een beetje teruggeduwd. Maar vinden de Eindhoven eigenlijk allemaal wel prima. Want die voelen ook wel aan dat er buitenmaagspoken binnen zal zijn. Willems aan de linkerkant van het veld. Schaars krijgt nog een klein tikje mee van zijn tegenstander. Staat weer op. Rikiek heeft de bal voor PSV. Klopt na precies 65 minuten. En daarbij dus de voorstellende cijfers van 0-1. Door de benutte strafschop van Matafs. Maher probeert de paas op Matafs. Maar lukt niet. Matafs ging de diepte in. En Maher zocht het dichtbij. En dus de overname van Hazard. Die van heel ver schiet. Op de voeten van Rick Kiek. En nu is er weer ruimte. Ja, er is natuurlijk veel ruimte voor PSV. Als Wijnaldum weer is. 3 tegen 3. Bal de diepte in. naar nou, Matas. Matas. Nu weer alleen op de keeper af. Matas nog altijd. Matas schiet op de keeper. Weer op zijn benen. Die benen hebben al drie keer een doelpunt tegengehouden. Twee keer van Matas die alleen op de keeper af ging. En één keer de paai. Maar één van die drie had er toch zeker ingemoeten. Oké, okay, PSV staat al met 1-0 voor. Maar toch. Nou, dat is misschien een beetje flauw om te zeggen, maar ik heb altijd het gevoel dat als Matas daar staat, dat hij toch het echte killer instinct een beetje mist. En dan denk ik altijd als Lokadia daar staat, dan zit er van die twee of drie wel één in. Omdat ik dat veel meer een spits vind die in dat soort situaties wel doeltreffend is. Het, het, ja, nou ja, oké, okay, vooruit maar. 66 minuten gespeeld en de volgende kans van PSV blijft onbenut. Een ingooi die ver het strafschopgebied van de tegenstander in komt, wordt door Skoulason de andere kant weer opgekopt. Dan opgevangen en uh, naar de rechterkant weggezet waar Hazard nu moet gaan lopen. Die uh, krijgt wat mensen van PSV zijn kielzoog mee. Onder wie Willems. Dan houdt hij even in. Gaat de bal naar Conte. Conte terug naar Hazard. Voorin staan er eigenlijk twee van wie Leijen nu met de hand omhoog naar Malanda wijst. Hij zegt ik wil de bal wel. Maar Malanda, gekocht door Wolfsburg of niet. Die geeft hier een paas die werkelijk nergens op lijkt. Die hoog over Leijen heen zelt En ik concludeer daar maar uit dat het uh, geloof bij Zultenwagen, dat is niet gek... Uh, er wel een beetje uit is. 1-0. 67 minuten gespeeld. En Hazard gaat uh, maar weer eens lopen richting uh, Schaars. Maar het heeft allemaal zijn been op nut voor zultewagen. Want de bal gaat via Schaars naar Jeroen Zoetiem. Willems speelt. Jetro Willems. Willems naar Maher. Maher Rekiek. Rekiek even binnendoor. Terug naar Maher. Maher Wijnaldum. Wijnaldum wordt flink aangepakt. En trekt zijn been uh, terug. Maar raakt dan de bal kwijt. En is het Conte die uh, schiet. En via Schaars gaat de bal over de achterlijn. En Schaars maakt zich boos op Wijnaldum. Dat hij vindt dat er wat meer inzet moet komen als je zo'n paas scheet, Want Wijnaldum trekt wel heel makkelijk uh, zijn voet terug. En uh, nu levert het een hoekschop op voor zulte waarheim En natuurlijk gaat daar Hazard zich mee bemoeien. Ja, Het hele elftal van uh, Zulte herstelt. Tiental meldt zich nu zo ongeveer in het strafopbied van PSV. Want uh, ja, je moet maar hopen dat hij daar een keer goed valt en dat je jezelf nog een dienst kan bewijzen. Al is het maar voor de punten voor het Belgische voetbal zullen ze hier denken. Hoekschop komt op het hoofd van, een van de PSV's, Nalden Wordt teruggebracht en dan van heel dichtbij, maar ongelooflijk slecht ingekomt door Gordo. Die staat op 4 meter van het doel. En komt de bal met een boogje in de handen van Zoet die heel snel uitrolt. En Bacali is nu weg voor PSV. Voor de genadeklap, die is eigenlijk al lang uitgegeven. Komt de voorzet? Nee, zwak. Daar had de bal in de buurt van Matas moeten komen. Op desnoods toe het doel van de paai, Maar hij leeft hem zomaar in bij even zijn tegenstanders. Zodat Zult er nog maar eens uit kan komen via Hazard. Aan de rechterkant van het veld. Willems zet hem de voet dwars. Toch kan Hazard door. Geeft de bal mee. Breed aan Nazens. Nazens schiet. En zoet red. Weer Maher die daar toch te, te, te labbekakkerig is om die bal goed weg te werken. Kijk, hij gaat er ook niet achteraan. En dan kan Nazens doorlopen en de bal inschieten. Hazard in dit geval. En uh, dat levert dus uh, wel een mogelijkheid op voor de team van Zultenwagem. Overigens, die kans van Godot was een hele grote. Maar schouder. ja, als je een beetje schouder gaat kompen, dan wordt het wat lastig. Uh, dat gebeurde dus. Uh, Schaars heeft de bal gepaard naar de buitenkant. Naar Bakali. Bakali uh, met tegenover zich Godot. Gaat trek naar binnen. Geeft de bal even breed op Stijn Schaars. De rustgevende pion in het team van uh, Philip Cocu. Uh, oe, wat een slechte bal weer van Willems. Het is uh, echt zo'n wedstrijd. Uh, wat je mag verwachten van hele jonge spelers. Maar uh, dit vind ik wel af en toe uh, in het, de benedengrens uh, doorzakken bij uh, PSV. Ondanks dat ze met 1-0 voor staan. Het is uh, de hele avond al ongeconcentreerd bij Vlagen. Het is de hele avond al uh, niet goed genoeg. En dan wordt dat in die zin gemaskeerd. En het, het blijft allemaal zonder gevolg. Omdat PSV met 1-0 voor staat en de volgende ronde gaat halen. Marco Q heeft uh, munitie genoeg om de heren te vertellen dat ze in de volgende ronde. Tegen, om het even welke tegenstander. Toch in ieder geval uh, wat beter hun best zullen moeten doen. wat beter bij de les zullen moeten zijn. Dat het anders een hele vervelende exercitie gaat worden. Want dit is uh, niet goed genoeg. Sculasson paast voor Zultenwaargem naar de vouw En aan de rechterkant komt dan Conte ook weer in balbezit van PSV. Lopen loopt er eigenlijk niet eens één een man naartoe. Maar Her wacht zo half en Willems wacht zo half. Dan mag Conte het strafgebied binnenlopen. Hij kan nog bijna een paas geven ook. Die bal stuitert dan tussen twee PSV's door over de achterlijn. En levert dan nog een hoekslop op. Voor het is ongelooflijk. 20 minuten nog te gaan. PSV nogmaals heeft de schaapjes op het droog. Omdat ze met 1-0 voor staan. En de tegenstander met 10 man speelt. Maar PSV laat het zich nu allemaal gebeuren. Alsof ze het gevoel hebben dat de wedstrijd al gedaan is. De hoekschop vanaf de rechterkant. Ik kan bijna blind zeggen dat het Hazard is. Maar het is hem niet. Het is uh, Leijen die, uh, die hoekschop neemt. Uh, nee, het was niet Leijer. Het is uh, Conte die hem nam. De uh, bal is in ieder geval in eerste instantie weggewerkt. En een uitstekende opening van Malanda. Ook diezelfde Conte die daar nog stond. Maar zijn voorzet komt tegen de rug van Bruma. En dan uh, is het weer schaars die de bal in eerste instantie wegwerkt. Maar weer opgevangen door Conte. Conte met de voorzet. Uh, half gekocht, gekocht weer door Godot. Nou, hij heeft uh, een keer met zijn schouder gekocht en nu met één haar. Dus als hij beter zijn best gaat doen, dan zal hij hem ooit nog wel eens op zijn hoofd krijgen. Maar voor PSV is het maar goed dat het uh, niet lukt. Voor deze linksback, die dus alles kan behalve koppen. Leien gaat naar de kant. De spits die wel klaar is met deze wedstrijd. De trainer zal misschien ook nog het gevoel hebben dat er niet zoveel meer te halen is dan Kenen. Maar mee te sparen voor de competitie die zulke zo aardig begonnen is. In ieder geval in cijfers: 6 op 6. Na twee wedstrijden, dat zijn cijfers die ertoe doen. Kortrijk verslagen, dat is een derby geweest. Daar was dan wel wat geluk bij nodig, ook, want zo groot was het krasverschil niet. Maar hij wordt gespaard, denk ik dan maar. En Trajkowski komt dan voor hem in de ploeg. Dat is ook een spits. Macedonisch International. Niet uh, altijd zomaar, maar hij zit daar met regelmaat bij. En uh, die komt dan in het elftal. Op het moment dat uh, PSV met uh, een doeltrap van Zoet de wedstrijd weer in gang gaat brengen. Nog een minuut of 18 op de klok. En de strafschop van Matas die erin ging, het enige wapenfeit, zoals ik zei, dat uh, op de borden is verschenen. Maar PSV mede daardoor zo laconiek is geworden. En ongeconcentreerd oogt af en toe dat het misschien voor alle partijen maar beter zou zijn. Dat we min 10 minuten extra tijd zouden doen vandaag. Goed, goed idee. Uh, overigens nog een wissel. Uh, een djaaier is gekomen voor Azar. Hazar krijgt ook uh, uh, verder rust. Deze wedstrijd 70 minuten is mooi geweest voor hem. Vindt Franky Durie, de trainer van uh, Zulte drie wissels dus gezien. ...bij Zulten Waregem Nog geen wissels aan de kant van PSV. En ik zie ook helemaal niemand warm lopen Overigens het laatste nieuws over Park. Zult u vragen waar blijft Park? Park gaat komen. Deze week schijnt het allemaal rond te zijn. Uh, het heeft wat te maken met clausules in contracten. En uh, dat, uh, nou, dat, dat komt allemaal rond. Daar uh, hoeft men niet bang voor te zijn. En er is wel iemand die PSV zou kunnen gebruiken... Uh, ...qua... Uh, zeg maar Stijn schaarsachtige uh, momenten. Een, een wat ervaren jongen die PSV, de jongens van PSV, wat op steeptouw kan uh, nemen. Natas heeft gepaas op Schaars. Schaars houdt de bal eerst goed bij zich en speelt hem dan op de paai. De paai met uh, tegenover zich de Hanen. Brengt de bal voor het doel en de oh, mooi. Ho, ho, ho! Oh, wat een mooie. In één keer uit de lucht. Weinig van gezien, Bakali. Maar het is wel 2-0 voor PSV. De voorzet vanaf de linkerkant van de paai. En half... Nou zeg maar een centimeter of tien boven de grond. Neemt de paai met rechts die bal in één keer op de slof. En dan is zelfs Bosuut kansloos. Prachtige goal van PSV. Natuurlijk staat Bakali al een half uur te zwaaien. Want hij staat helemaal vrij. En dan in één keer uit de lucht. Heerlijk om naar te kijken. PSV is binnen. Staat voor met 2-0. Het mooie van de jonge heer Bakali is dat hij ook niet... Lijkt te twijfelen of hij misschien toch maar moet aannemen voor de zekerheid. Maar dat hij zichzelf al voorgenomen heeft om hem gewoon in één keer uit de lucht te plukken en in de verre hoek te schieten. Dat zijn goals waar je wel een, nou ja, een beetje geluk bij nodig hebt. Dat zal wel, maar waar je zeker veel techniek voor nodig hebt. Nou, dat is Bakali wel toevertrouwd. Prachtig afgemaakt. 2-0. De voorsprong voor PSV met nog ruim een kwartier te gaan. Waregem, zoals al een aantal keer gezegd, naar de rode kaart van Kolpaar met zijn tienen. En dat betekent dat er van de wedstrijd natuurlijk al lang geen sprake meer is. Het zou de Belgen van harte zijn gegund om hier uh, nog de eer te redden. Want uh, het is een sympathieke ploeg, een sympathieke club. Kleine club. Maar wel een club uh, in wording en een club die langzaam maar zeker... wat uh, groter wordt ook. Aan de rechterkant Bakali weer weg. Bakali weer weg. Kapt langs de tegenstander en verliest dan de bal. Nummer 14 staat beneden. En dat is geen reïncarnatie van Johan Cruijff. Hij lijkt er in de verste verte niet op. Jozef Sohn, hij gaat zo dadelijk invallen bij PSV. En ik denk dat hij dan voor Bakali gaat komen. Bakali helemaal geen goede wedstrijd speelde. Maar ja, als je dan zo'n doelpunt maakt, dan gaan wij daar absoluut niet over zeuren. Integendeel, dan heeft hij het goed gedaan. Want dat was een prachtige goal. Balbezit voor uh, Zulte-Waregem. Conte, mooi hakje van Conte naar de invaller Trajkowski. Maar Trijkowski kan de bal niet onder controle krijgen omdat Bruma ertussen zit. En via Jeroen Zoet gaat de bal nog een keertje naar voren. Daar moet Skoelasson verdedigen. Dat doet hij eigenlijk half. Speelt de bal tegen Matafs aan. Matafs wil die bal vervolgens in bezit krijgen. Maar die stuit het weer net terug voor de voeten van Skoelasson. Die diepe trap in huis heeft eigenlijk blind naar Conté. Die bal komt heel veel gelukt al bij de voeten van Nazens terecht. Ook die staat op 5 meter van het doel. Maar schrik zo dat hij de bal met zijn linker in één keer probeert te verlengen in de richting van het doel. Maar even vergeten was waar dat doel ook weer precies stond. Omdat hij er eigenlijk met zijn rug naartoe stond. En heel snel moest draaien. Dat kon P.S.V. op die slucht uit. Want de bal gaat dan... Op die reden nog vrij ruim naast. En daar komt dan de wissel aan. Inderdaad gaat Bakali naar de kant. Ja, niet genoeg gezien vanavond. Maar wel een schitterend doelpunt achter zijn naam. En dat is toch ook wat waard. Dat heeft hij dan wel weer in de knip. Wordt uh, boeijubeld door PSV-publiek. Florian Jozefsoen, de oud-RKC'er. Maar dat geldt tegenwoordig voor bijna iedereen die je noemt. Want uh, volgens mij loopt de Eredivisie tegenwoordig rond met 84 oud-RKC'ers. Arme, arme Erwik Pieman. En toch gewoon een puntje in 2. Die uh, komt nu weer wel Ja, en dat uh, kan ook nog wat uh, leuks opleveren. Want hij is snel hij gaat nu al de diepte in, maar Willems heeft het niet gezien. Houdt de bal even bij zich en speelt hem dan naar Schaars. Schaars, ik weet niet of je het met me eens bent, maar die speelt een hele goede wedstrijd. Zo rustig op dat middenveld uh, weet hij toch de ballen redelijk uh, uh, heen en weer. ...te brengen en uh, is de rustfactor op het middenveld. Maar goed, ba Bruma heeft de bal naar Maher gespeeld. Maher, bal breed naar Willems. Willems kijkt en wacht. Ja, het is nu eigenlijk met nog een kwartiertje te gaan uitspelen van de wedstrijd. En hopen dat PSV nog uh, zin heeft in een paar leuke uh, acties en doelpunten. Dat kan deze wedstrijd verder nog uh, uh, wat aantrekkelijker maken... ...als de bal nu weer diep gaat richting Matas. Maar Skullason zit ertussen. In de logica van de wissels van Cocu in de eerste wedstrijden is het niet ondenkbaar dat straks ook Locadia nog even mee mag doen. En dan, uh, dit nog wel eens zal slagen, zal je zien om zijn doelpuntje nog even mee te pikken. Oh, want daar is hij dan vaak juist als invaller handig genoeg voor. Wie weet, Jozefsohn aan de bal voor PSV. Dat is de enige invaller over zijn kant tot nu toe. De bal naar het centrum waar Schaar stelt van de middenlijn. Opent op Maher, maar de bal kaatst. Die uiteindelijk aan de zijkant trekken bij Willems. Willems naar Rekik. Rekik moet eigenlijk tussen twee tegenstanders doorspelen. Nu de bal de, de paai, dat doet hij goed. Dan komt de bal bij de paai die nou ja, toch net een stapje te veel moet doen om nog bij de bal te komen. Waardoor schaars moet ingrijpen en dat eigenlijk ook niet kan. En dan de bal maar over de tribune jaagt. En dan eh, mag Zulten daar via David de Fouw een ingooi gaan nemen. De aanvoerder die toch het gevoel zal hebben dat hij het ook niet meer weet in deze wedstrijd en dat het Europese avontuur. Voor de ploeg wel zo ongeveer erop zitten, in ieder geval. Wat betreft de Champions League aspiraties. De PSV via aanvoerder Wijnaldum. De bal heeft schaars terug naar Wijnaldum. Het is uitspelen geblazen. Het is eh, kijken of er nog een kansje komt. Zoals nu via die paard die heel snel wegloopt. Uit de rug van de foul komt de bal voor het doel. Joos zo kan er net niet bij komen. De foul verdedigt uit. En zo ontsnapt Zulte aan een nog grotere achterstand. Ik denk dat je zo dadelijk gelijk gaat krijgen. Want Mart van de Heuvel, de teammanager van PSV. Heeft al het briefje ingeleverd bij de vierde man voor de volgende wissel die gaat plaatsvinden. En die vierde man staat met een bord klaar, maar de speler in kwestie, ik heb hem nog niet gezien, ik denk dat het Lokadia is. Maar die uh, is nog niet gearriveerd. Hiljemark is nog aan het warmlopen. Die gaan we waarschijnlijk ook nog wel zien als uh, Conte de bal nog heeft voor Zultenwagen. Nog uh, 11, 12 minuten te gaan in de wedstrijd tussen Zultenwagen en PSV. PSV leidt met 2-0. Doelpunten Matafs en Bakali. Met name die van Bakali was een hele mooie. Die van Batas. een penalty. Als Conte de bal nog een keer heeft en Conte naar binnen trekt, even aangetikt wordt. Maar geen vrije trap krijgt. En dan is PSV weg met Jozef Jozefsoen is snel. Hij is weg bij Malanda. op de keeper Bossuit. En dat is weer een goede redding van de bellen. Ja, want uh, ook deze wedstrijd kan zo in zo'n laatste uh, kwartier 20 minuten ook nog maar zo naar 0-3, 0-4 of 0-5 getild worden als PSV wat zorgvuldiger zou zijn. En daarbij moet je dan een ene adem zeggen als uh, Zulten niet de beschikking zou hebben over een keeper die toch uh, inmiddels heeft laten zien in twee wedstrijden dat hij er veel kan pakken. Nog altijd 0-2, dat is natuurlijk ook prima. 10 minuutjes nog te gaan door de goals vanavond van Matas vanaf 11 meter. Daar vooraf gaat een rode kaart voor Colpaar naar Hens op de doellijn. Waarmee hij uh, een bal van Depay tegenhield. En uh, in de 73 minuten. minuut... Na een voorzet van de paai, werkelijk schitterend, door Bakali ineens uit de lucht geplukt en in de verre hoek geschoten. Dat was de 2-0, wat komt nu paas en de fout is doorgelopen. Er komt misschien nog een kansjaar voor de Belgen. De fout strafts op gebied binnen vanaf de rechterkant. De paai in de achtervolging, de fout houdt halt, zoekt naar steun, verspeelt de bal, dan kun je zoeken wat je wil, maar dat heeft niet veel zin. PSV neemt over, Rikiek, oei, ongelukkig de bal teruggespeeld door Wijnaldum, daar rekende Rikiek niet meer op. Die moet dan zijn been tot het uiterste strek om te voorkomen dat hij in het bezit komt van Zulte In het bezit van Nazens in dit geval. Maar het levert de Belgen wel een hoekschop op. Desondanks, dat doet is eigenlijk nooit. Wisselen erbij bij een hoekschop tegen. Maar blijkbaar heeft het, het gevoel dat het vanavond wel losloopt. En hij doet het dus nu toch. Ja, Rekik gaat eruit. Karim Rekik gaat uh, naar de kant. En Marcelo, ja, hij leeft nog. Vorig jaar uh, nogal de lachers op zijn hand. Toen hij zei van... Uh, Mag hij nou wel als hij nu meedoet met Barcelona straks? Nog in de Champions ja, het, twee, ik, ik denk dat Barcelona baalt als een stekker vanavond. Want ja, uh, Marcelo komt erin. En die kunnen ze dan... Uh, in ieder geval tot de winterstop niet gebruiken in de Champions League. Nee, maar alle gekheid op een stokje. Marcelo mag weer eventjes komen. Rekiek krijgt wat rust. De jonge speler. En uh, Koku zei al, uh, gewoon die wissel doen. Niks aan de hand verder. De hoekstop is genomen. Komt in de handen van Jeroen Zoet. Marcelo dus weer in uh, het team van PSV. En Rekiek wordt eventjes uh, aan de zijkant geholpen. Ik denk dat hij een beetje geblesseerd is. Als ik goed zie, Was ik even praten met... Uh, de visio en met alle mensen die daar iets mee te maken hebben. Gewoon wat rust. Want het kan makkelijk als je 2-0 voor staat tegen Zultenwagen. De eerste al met 2-0 hebt gewonnen en er nog 9 minuten te spelen zijn. Ja, even los dat flauwe kulletje. Uh, spelers die nu in het veld in actie komen, die mogen bij een eventuele nieuwe club gewoon nog meedoen met uh, Europees voetbal. Omdat dit een voorronde is. Dus dat uh, sluit niks uit, dit geven terzijde. Balbezit voor... Uh... Ik hoor ze al een zucht van verlichting in Barcelona <laughs> slaken. Ja, maar met het oog op Toyfone, ik doe maar wat, ja. zou dat nog wel actueel kunnen zijn. Maar dat maakt dus vanavond niet uit. In de volgende ronde, de play-off wel. Want dan uh, zit je er wel af vast. Balbezit uh, voor Zultenwagen Via de doelman Bossuut. die naar de klok kijkt en ongetwijfeld, net als de rest van Zulten, tevreden zal zijn dat het nog maar 8,5 minuut gaat duren. Scullasson krijgt de bal in de voeten en zegt waar naartoe? En uh, waarom eigenlijk precies? Aan de linkerkant wil naastens de bal ter hoogte van de middenlijn wel hebben. Die moet een paar meter teruglopen onder druk van de Maher. Draait er dan wel heel makkelijk bij weg. Maher teekt, steekt dan toch een voetje uit en tikt de bal weer van de voeten van Sculasson. Die zijn ploeggenoot was komen helpen. En dat levert dan Zultewagen nog een ingooi op Ook Komt het te val gebracht door Maher die aan de scheidsrechter wil uitleggen. Felix Zwaaier, dat hij. Niets deed, maar dat uh, vond de scheidsrechter wel. En zo komt er nog een uh, vrijschool voor zulke. Het is hier gedaan. Acht minuten nog. PSV leidt in Brussel met 2-0. We gaan zo door met het voetballen natuurlijk. Maar eerst wat meer aandacht voor het uh, nieuws van eerder vanavond. De Nederlandse ambassade in Jemen is potentieel doelwit van een terroristische aanslag. Dat heeft het uh, ministerie van Buitenlandse Zaken bekendgemaakt. Uh, we gaan erover doorpraten met verslaggever Marsha Bril in Den Haag. Uh, dag Marcel, uh, goedenavond. Uh, wat goedenavond. Wat heeft het ministerie precies gezegd? Ze hebben gezegd in een bericht, de minister zelf, die hebben wij daar nog niet over kunnen spreken. Een bericht dat vanavond tot ons kwam. Gezegd dat er dreigingen zijn vanuit Jemen richting de Nederlandse ambassade. Eerder was er geen sprake van gerichte dreiging tegen de Nederlandse ambassade. Maar vanwege die verslechterde veiligheidssituatie in Jemen. Er was eerder al besloten de ambassade te sluiten. En we gaan werken met een kernstaf van vier mensen. Maar nu is er ook gezegd, het gevaar is zo groot, ook die vier mensen die gaan weg. Dus al het ambassadepersoneel is inmiddels uit Jemen vertrokken. Ze hebben het bericht naar buiten gebracht toen ze veilig uit het land waren. Ze komen ook weer naar Nederland, die mensen. Het ambassadegebouw is daar dicht vanwege dreigingen. Zo ja. meldt dus het ministerie van Buitenlandse Zaken. Ja, en dat is natuurlijk de grote vraag uh, om wat voor dreiging het gaat. Weet je daar meer van? Nee, heel eerlijk gezegd is het antwoord nee. Uh, die vraag heb ik natuurlijk ook gezegd, uh, gesteld. Maar dan wordt gezegd door het ministerie... ja, daar kunnen we niet aan gaan beginnen uh, om dat aan jullie uh, te vertellen. Want dat ligt natuurlijk heel erg gevoelig uh, als dat uh, naar buiten zou komen. Uh, dus vandaar dat het bij deze mededeling blijft dat het ambassadegebouw gaat en dat het ook wel om een tijdelijke maatregel gaat begin volgende week... na afloop van het suikerfeest, zo staat ook in het bericht te lezen en wordt bevestigd door de woordvoerder... dan wordt de situatie opnieuw bekeken en dan wordt er gekeken of het ambassadepersoneel weer terug kan... dus of het dan weer veilig genoeg is daar in Jemen. Ja. Goed, het ministerie is heel terughoudend in uh, het bekendmaken van, uh, van feiten dat mogen daar Zoals zijn. Zoals dat uh, gaat ja. bij dit soort zaken ja. en ook uh, uh, als het gaat om ontvoeringszaken van Nederlanders in het buitenland. Zo speelt er natuurlijk op dit moment ook nog een zaak. Mevrouw Spiegel en haar partner zijn ontvoerd. Nou, of daar een link te leggen is. Ook daar wil het ministerie op dit moment niks over zeggen. Allemaal vanwege de veiligheidssituatie en de gevoeligheid van dit soort onderwerpen. Ja, goed. Duidelijk. Goed. Verslag even. Marsa Bril was dat in Den Haag. Dankjewel. Over de Nederlandse ambassade die in Jemen dus potentieel doorwit van een terroristische aanslag is. Drie minuten voor half elf. De slotfase van Zultewagen tegen PSV. Bas en Andy in Brussel. Er was hier ook wat dreiging, maar op een heel ander vlak. Richting het doel van Zultewagen. Twee keer uit een hoekschop. staat 2-0 voor PSV. Met nog vijf minuten te gaan, plus wat extra tijd. We hebben de laatste wissel gezien bij PSV. Hiljemark. Oscar Hiljemark is gekomen voor Stijnschaars. Uh, ja, wij vragen ons af. We hebben uh, bijvoorbeeld Toyfona al uh, ook in de rust niet zien uh, warm lopen, warm schieten. Uh, ik zou me niet verbazen als die uh, heel snel weg is bij PSV. Maar goed, dat is uh, voor uh, latere zorg. Als Conte de bal heeft voor Zultenwaargem. De laatste schermutselingen in deze wedstrijd. Nog een minuutje of vier te gaan. En uh, balbezit via een hoekschop voor Zultenwaargem. Daar winnen ze in ieder geval mee met uh, corners. Ja, uh, ik zit nog even aan Toyvonen te denken dat zoals het zo mooi heet... zou voor alle partijen het beste zijn... Want uh, om nou zo'n jaar op deze manier nog door te gaan lijkt wel voor niemand plezierig. Woesel voor zulten Na 85, bijna 86 minuten met een 2-0 voorsprong voor PSV. bal komt voor het doel wordt door Hiljemark, een van de invallers aan PSV-kant weggewerkt. Dan uh, bijna nog meegegeven in de loop van Zoon Die komt er net niet bij. Komt de bal opnieuw in het Belgisch bezit. Opnieuw voor het doel geslingerd ook. En dat is een hele beste kopkans voor De fout Die komt wel, maar kan de bal geen richting meegeven. En opnieuw komt er een kouter voor PSV, De pai. Die even zoekt naar steun. Die komt nu via Matas. Matas springt over de bal heen. Dat doet hij eigenlijk om een tackle te ontwijken van zijn tegenstander. Dat is maar goed ook. De tegenstander is Diay. Want anders is hij zijn benen kwijt. Nu de bal. Dat zou ik dan prefereren eerlijk gezegd. En dan kan de, de Belgische ploeg nog een keer gaan aanvallen. Met uh, heel eventjes uh, was er een aanval van uh, met Nazens. Maar de overname is weer voor PSV. Ja, het is allemaal leuk en aardig. Je zei het net al een minuut of vijf geleden, tien minuten eerder afluiten had ook gemogen. Nou, nu nog 3,5 minuten gaan. Ik hoop niet dat hij er al te veel tijd bij trekt. De scheidsrechter, het zwaaier, die geen problemen heeft gekend in deze wedstrijd. Dat een paar gele kaarten heeft moeten geven. En een rode kaart, maar dat was zo overduidelijk als je als verdediger een bal uit het doel slaat. En dat wel op een knappe manier doet, maar zo overduidelijk dat het hens is. Dan uh, moet je wel rood geven. Het was een belangrijk moment in de wedstrijd. Die 57ste minuut. 56-57ste minuut. Want het leverde een rode kaart op voor Koolpaar. En een penalty voor PSV. Benut door uh, Matas. Die toch zijn doelpuntje mee pikt. Misschien wel belangrijk voor... De Sloveen. En het werd uh, een minuutje of 14, nee 13 later, 16 later werd het uh, door Bakali op een hele mooie manier. 2-0 voor PSV. En met nog uh, 2,5 minuten gaan staat die standig op het scorebord. En is er één ding duidelijk. PSV is de betere. PSV heeft uh, tien keer eerder, vanavond is de elfde keer, een voorronde gespeeld. Of een kwalificatieronde in de Champions League of de Europa League. En in alle gevallen is PSV doorgegaan naar... De volgende ronde, schuine streep het hoofdtoernooi. Dus dat wordt nu 11 op 11. En dat belooft nog wat voor de twaalfde. Die uh, gaat volgen tegen een grote club. Komt de, wil langs de tegenstander. De paai, dat lukt niet. De paai speelt de bal dan te ver voor zich uit. Daar kan Willems nog mee aan de haal. Dat ziet er dan wel weer aardig uit. Die houdt dan in. Dan zou je een keer door kunnen lopen. Misschien is daar de puf niet meer voor zo aan het eind beslist is. Maar her neemt een bal aan die een beetje uit het lood bij hem komt maar... Ik heb bij hem ook het gevoel dat hij dat vorig jaar bij wijze van spreken wel goed zou hebben gedaan. Misschien is het ook allemaal weer te veel, jonge spelers. En die moeten dan ook nog een jeugd-EK spelen. Die hebben te weinig vakantie, en dan begint het seizoen weer. En dan worden veel van ze verwacht. En dan hebben ze een grote transfer gemaakt. Maar dat is nog een keer weg. Op het laatste moment door Sculasson van de bal gezet. Die wil de bal dan terugspelen op zijn keeper. Daar zit nog bijna Jozef tussen. Het uittrappen van de keeper komt al voor de voeten van Brunet. Maar die controleert de bal niet. En zo neemt uh, Zultenwagen weer over met nog anderhalve minuut op de klok. En de scheidsrechter naar een hoog been geeft nog een de... vrije trap voor de Belg. Jij zat ook te hopen dat hij drie keer floot, hè? <laughs> Ik hoorde je. Maar goed, hij deed het niet nog een minuut te gaan in deze wedstrijd. Gezien We en... de naam van de scheidsrechter kan er ook niet heel veel extra tijd bij komen, hè? Nee, nee, nee. Hooguit het minuten. Het is uh, nog uh, één minuut in ieder geval te gaan. En de scheidsrechter zal vast wel uh, zijn uh, aantal minuten hebben doorgegeven aan de vierde man die al klaar staat met een bord... Als Marcelo de bal terug speelt op Jeroen Zoet. Zoet, zoet kijkt, die loopt er vrij. Uh, Maher vraagt. En Zoet zegt, oh, dat komt wel goed. Speelt hem naar de buitenkant, naar Marcelo. Marcelo naar Willems. Publiek, de duizend meegereisde fans. Die uh, vermaken zich uitstekend, de PSV-fans. En de andere boeren, want zo worden ze ook liefkozend genoemd zelf. Die zijn stil. Nou, Maher. Maak maar de 3-0 dan. Nee, hij doet het niet zelf. Maar het is wel 3-0. Want het is een eigen doelpunt van Godot. Een Godotje van Godot. Hij tikt de bal weg van de voeten van Maher. En die bal gaat er dan in achter Boschut. En zo is het leed groter en groter voor Zultenwaregem. Het is voor de statistieken. De boeren van Eindhoven winnen van de boeren uit Waregem met minimaal 3-0. Want de extra tijd zit er bijna op. Het is Godot die de bal achter de keeper tikt. En zo hem aan het Maher geven. Of doen we toch Godot? Nee, hij maakt hem toch echt zelf, Maher. Want hij, uh, Godot tikt hem volgens mij de bal uiteindelijk weer voor de voeten van Maher. Ik heb een uh, herhaling grondig bekeken. En tot de conclusie ben ik gekomen dat Maher, weliswaar totaal toevallig. En zonder dat hij het zelf weet hoe het nou precies ging. De bal wel zelf in het doel tikt. En daarmee de derde PSV-goal achter zijn naam krijgt. Matas 0-1, Bakali 0-2, Maher. 0-3 en opgeteld bij de 2-0 in de eerste wedstrijd blijkt dat PSV de nummer 2 van Nederland toch wel veel en veel te sterk is geweest voor de nummer 2 van België. Nou mag je dat niet altijd zo 1 op één vergelijken, maar het krasverschil was toch enorm. PSV nogmaals in de wordt het dan nog aardiger voor de meegereisde fans uit Eindhoven. Die, dat moet je ook realiseren, weliswaar bezig zijn aan een Europese uitwedstrijd, maar... De heren in de vakken achter het doel van bos Uit zijn hem aangesproken vanavond sneller thuis dan wanneer ze bij Groningen of Heerenveen op bezoek moeten, nemen ik aan. En die hebben een hartstikke leuke avond. Ja, en terecht. Want PSV gaat winnen met 3-0. Twee minuten extra tijd. Het is al een minuut van voorbij. Nou wordt het nog erger. Mooie bewering van Wijnaldem. Nee, net over. Wel via tegenstander. Leven nog een hoekschop op. Maar er was Wijnaldem toch aardig dichtbij. En hij had hem eigenlijk eventjes moeten geven aan Wittika uh, uh, Jozefson. Maar dat deed hij niet, Wijnaldum Hij ging voor eigen gewin. En dat is in dit geval kattengespin, want hij ziet de bal overgaan. Dat ten koste van een hoekschop. De hoekschop vanaf de linkerkant die genomen gaat worden door Depay. Komt er dan nog een slotakkoord in deze wedstrijd waarin de, de scheidsrechter inderdaad geheel zoals het hoort met zijn naam twee minuten extra tijd heeft bijgeteld. De hoekschop komt voor het doel. Nadat hij eerst kort was genomen, maar wordt weggewerkt. En aan de andere kant de linker voor Zultewagen opgevangen door De Een van de invallers die draait weg van Marcelo, die daar natuurlijk van de Hoeshoed nog stond. maar wat ervoor getrapt wordt weergeleverd bij PSV. Zodat uh, PSV de laatste seconde van deze wedstrijd mag... Volspelen. PSV heeft een duel achter de rug, waarin het in het begin toch wel de hete adem van Zulte in de nek voelde. En een moment moet hebben gedacht, oei, we zullen toch niet in de problemen komen. Want er waren toch wat Belgische kansen, maar gaandeweg hervond PSV zich weer. Bovendien, terwijl de wedstrijd nu door de Duitse strijd ten einde wordt gebracht. Bovendien was de 56e minuut waar het allemaal om ging. Met een prima PSV-aanval, een rode kaart voor Tolpaar, naar Hens op de doellijn. De benutte strafschot van Matafs. Daarna scoorden ook Bakalli en Maher nog. En zo wint PSV toch op het Eerste gezicht uiteindelijk, ogenschijnlijk simpel, in Brussel... en plaatsen zich voor de play-off voor de Champions League. Eindstand zulten 0, PSV 3. En laten we niet vergeten dat PSV dus Europees voetbal in de pocket heeft. Want Europa League voetbal is nu eh, zeker vijf over half elf precies. We gaan naar het uitgestelde nieuws van tien uur. Dit is Radio 1. Acht zoveel Jurij Stobrinski. Al het personeel van de Nederlandse ambassade in Jemen is geëvacueerd. Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft dat besloten omdat er nieuwe informatie is binnengekomen dat de Nederlandse ambassade potentieel doelwit is van een terreuraanslag. Ook de diplomatieke posten van andere westerse landen in Jemen worden volgens het ministerie bedreigd. De Nederlandse ambassade is daarom gesloten. Vanwege een dreigement heeft een vliegtuig uit Ierland een noodlanding gemaakt in Philadelphia. Het gaat om een vliegtuig van US Airways met 179 mensen aan boord. Bij de luchtvaartmaatschappij zou een telefoontje zijn binnengekomen waarin werd gezegd dat er een bom aan boord was. De autoriteiten hebben het vliegtuig doorzocht. Of dat iets heeft opgeleverd is niet bekend. Human Rights Watch zegt dat de Russische autoriteiten mensen lastig vallen die kritiek uiten op de Winterspelen in Sochi volgend jaar. Volgens de Mensenrechtenorganisatie zouden journalisten en activisten zijn geïntimideerd. Die hebben geschreven over uitbuiting van buitenlandse werknemers... en over de negatieve gevolgen van de bouwwerkzaamheden voor de Spelen. Dan nog het weer. Vannacht vooral in het noorden en oosten van het land nog wat regen. Morgen begint grijs, smiddags af en toe zon en kans op een enkele bui. Het wordt dan een graad of 21. De dagen daarna verandert er weinig. Dit was het NOS Journaal.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 Vond Groenendijk. 3-0 werd het dus voor PSV. Had je dat verwacht? Nou, het was natuurlijk een, een, een best wel een rare eerste helft. Onrustig, PSV. Het had zomaar anders kunnen lopen natuurlijk. Ah ja, als die tegengoal valt wel. Maar gelukkig ja. gebeurde de tweede helft waarop wij hoopten... Hè, dat PSV wat rustiger ging spelen in het positiespel. En ja, het eerste doelpunt was daar ook een mooi voorbeeld van. De, de opbouw die begon bij Rick Keek en eindigde bij een steekbal van Matas uh, op... Uh, Volgens mij was het uh, Maher. Mm -hmm. Ja, en daaruit ontstond uh, die penalty en uiteindelijk die eerste goal. Ja. De had nog mogen wachten, denk ik. Uh, als hij even wacht, dan is het ook nog uh, gewoon een doelpunt al. Als hij ja. een voordeelregel voordeel geeft. geeft maar hij vloot nog... al en dan gaat gelukkig die strafschop erin. Maar dat was een mooi voorbeeld. En daarna heeft PSV het uh, goed uitgespeeld. Ja, maar de grote vraag is natuurlijk... Uh, heeft PSV het überhaupt moeilijk gehad na die rode kaart, nee toch? Nee, daarna was de wedstrijd gespeeld. En uh, dan zag je ook meteen, hè, na die eerste goal ook... het spel werd, uh, werd rustiger. Weliswaar tegen tien man, maar... Ze lieten wel de bal goed gaan en, en ze maakten minder fouten in balbezit. En ze hebben het goed uitgespeeld. En dan blijkt ook het klasseverschil. Hè, want dan druipt ook in één keer de klasse er vanaf. Als je die tweede goal ziet, de voorzet van Depay en, en in één keer de volley van Bakali. Mm -hmm. Ja, daar druipt de klasse vanaf. En dat kun je alleen laten zien als je vertrouwen hebt en als, uh, als je lekker speelt. Ja. Uh, is dat het enige verschil misschien, dat het team op sommige momenten te weinig vertrouwen heeft? Ja, je ziet dat. Heeft dat met ervaring ook te maken? Ja, marketing. dat is wel mooi dat je dat in zo'n wedstrijd ook weer ziet. Dat zijn gewoon de kenmerken, de grilligheid van een jeugdige ploeg. Dus het is dus helemaal niet raar en daar moet je ook echt niet van schrikken, want dit gaat nog wel een paar keer gebeuren. En ze krijgen ook heus nog wel een keer een draai in de oren. En dat heeft Koku ook allemaal aangegeven, dat, dat hoort erbij. En, en dit is volwassen worden, Hier leer je leert van. Dus prima dat PSV nu in ieder geval verzekerd is van Europa League. Mm -hmm. He, want je kan een hele zware loting krijgen en, en de Champions League missen. He, dat kan, He, want Lyon, potentieel of Schalke... Ja, dat, zijn, dat zijn natuurlijk topploeren in, in Europa ook. Zenit, Arsenal, Zenit, um, Milan... Ja, nou, daar moet je helemaal niet aan denken... want dat is waarschijnlijk dan nog een maatje te groot. Maar als ik jou dus goed beluister, dan uh, is dit uh, uh, goed voor dit team. En is bijvoorbeeld alle afwerken bij Europa League goed voor dit team? Want jij ja. verwacht er wel veel van. Uh, nou, het het is, is, is sowieso goed hè, wat er ook gebeurt in die komende wedstrijden. Uh, wie ze ook loten vrijdag. Maar het is sowieso goed een nieuwe koers en de nieuwe weg die PSV is ingeslagen. Want dit team oogt fris en dit is leuk voor het publiek. Uh, dat graag jonge spelers ziet ook uit de eigen opleiding. Het is, zo, het is een prima zaak voor deze club. En, uh, en dat moeten ze zeker ook uh, lekker, lekker doortrekken, die lijn. Als we even kijken naar de potentiële tegenstanders... Arsenal, Milan, Schalke 04, Lyon en Zenit. Ja. Welke van die ploegen wordt dan een tegenstander... waarvan je zegt, van nou die, die, kun, die, kun, die kunnen we wel hebben als we het over PSV hebben? Ja, er zit er één bij waarvan ik denk, dat zou mooi zijn. En dat is uh, Lyon. Want die zit ook in, in zo'n fase, een overgangsfase. Dus een, een, een, een topploeg die, uh, die natuurlijk uh, alles gewonnen heeft in Frankrijk... de laatste tien jaar volgens mij uh, zo'n beetje. Mm -hmm. Maar ook in Europa uh, het goed heeft gedaan. Maar je zag dat ze ook daar uh, zijn ze ook aan het verjongen geslagen... En, dat was ook nodig en ze hebben heel veel moeite gehad om, uh, om de ronde verder te komen. Dat hebben ze gedaan uiteindelijk tegen grasshoppers. Maar dat is wel een ploeg uh, waar ik mogelijkheden zie. En de andere, ja, dat wordt lood, en lood zwaar. En, uh, Zenit ook? Ja, Zenit is, uh, is, ook, uh, is ook heel sterk. Ja, ja. Nou, we gaan het zien. Um, komende vrijdag, 12 uur, is de loting in uh, Nijon en dan, uh, dan weten wij uh, genoeg. Ja. Tegen wie moet jij komend weekend met Jong Ajax? Ja, nou, wij spelen vrijdag uh, FC Os uit. En uh, ja, ik ben heel benieuwd uh, hoe we daar uh, ja, gaan, gaan spelen. Dat voor het trainingskamp, uh, denk ja, ik? Uh. Nou ja, elke wedstrijd natuurlijk leuk om, uh, om te voetballen met die jonge gasten. En uh, dat is een beetje vergelijkbaar. Bij Ajax gebeurt hetzelfde, alleen al uh, iets langer als bij PSV. Met heel veel jeugd in het eerste elftal, maar ook in de belofte. Ja. Dus dat is leuk werken. Ja. Oké, okay, fijn dat je er was. Dankjewel. Tot de volgende keer, vond Fonds Groenendijk. Er wordt nu heel erg hard gelachen. Ze spreekt die naam verkeerd uit of zo? Barellis, zei ik dat niet? Dankjewel. Goed, go goede correctie, Walter Tempelman, onze regisseur. Goed, eh, kwart voor elf, eh, drie dagen na het WK Zwemmen in Barcelona wordt er alweer gereisd in Eindhoven. Een World Cup in een 25-meter bad. Met de nodige wereldtoppers in het bad die daarmee een leuk zakcentje verdienen. Het doet zo vlak na het eh, belangrijkste zwemevenement van het jaar, het WK. Een beetje aan als de criteriums na de Tour de France. Of toch niet? Een reportage van Edwin Cornelissen. After three, give us a cheer. One, two, three. It's a wonderful en spektakel in Eindhoven. Je ziet het al op het enorme scherm dat uh, achter het 25 meter bad is geposteerd. Je hoort het aan de speaker, de DJ, die de zwemmers aankondigt en de muziek. In lane representing Spain, Javier de la Dat is de manier waarop een World Cup zwemmen wordt aangepakt in Eindhoven. Paul van den Heuvel is de toernooi directeur. Ja, we zitten drie dagen na het WK in Barcelona. Waarom eigenlijk zo kort na het WK als een World Cup? Alle toppers over de hele wereld die zijn nu in topvorm. Uh, en het is natuurlijk, als je vanuit Australië komt of uit Japan, uh, bijna een binnenlandse vlucht van Barcelona naar Eindhoven. Dus in plaats van dat je moet acclimatiseren, uh, kunnen ze na zo'n WK meteen door. Sporters gaan van hier weer door naar Berlijn. Dus twee wedstrijden meteen achter het WK. En grote namen die zijn er in Eindhoven, zoals deze grootheid uit Zuid-Afrika uit het verleden. Roland Schumann is zijn naam. Fantastisch, ik om hier in Eindhoven te zijn. Het is een ongelooflijke mooie stad. die hotel is fantastisch. En, en het verleden was het makkelijk om geld te winnen. Maar nu direct naar Barcelona. Allemaal met toptijen wat die aankomen. En zo, vannacht zwemmen ze. Ik me op mijn best En allemaal moeten op mijn best zijn om, om vanaf te geld te winnen. Geld verdienen door hard te zwemmen. Dat is niet altijd makkelijk. Bijvoorbeeld voor Rikke Pedersen, de vrouw die in Barcelona nog goed was voor een wereldrecord op de schoolslag. Well, je hebt experience iets giant lot emoties en de tank is empty. leeg. De tank is toch een beetje leeg naar Barcelona. Er zijn ook zwemmers die het zwemmen van zo'n World Cup puur zien als ontspanning. James Magnussen, bijvoorbeeld, uit Australië. Het is een trip en een beetje een Voor hem is het een werkvakantie waar ja, de zwemmers toch uiteindelijk ook een zakcentje aan overhouden. Want uh, krijgen ze daar nou bijvoorbeeld ook startgelden voor? Nee, nee, dat laat onze budgetten helaas niet toe. Uh, we zijn zo ver gegaan dat we zelfs uh, aan een paar Olympische kampioenen de helft van de hotelrekening uh, voor onze rekening hebben genomen. Voor de rest is het echt, het, ja, de, de budgetten zijn er daar niet voor. Uh, van de andere kant, uh, er is best voor zwembegrippen een flink prijzengeld te verdienen. Uh, dus die jongens die verdienen hun kosten in wel terug. Ook de Nederlandse zwemtop is aanwezig. Sebastiaan Verschuren bijvoorbeeld. Opmerkelijk, want World Cup zwemmen dat zat niet echt in het Nederlandse systeem. Nee, nee, dat is, uh, dat is zeker. En eigenlijk heb ik... Dit is mijn allereerste beeld Cup ooit. Maar ja, het is echt fantastisch hier. Dus ik, uh, ik snap eigenlijk niet dat ik het, nooit, dat ik het niet vaker gedaan heb. Want het is, de sfeer is leuk. en uh, ja, Het is echt leuk om heel hard te zwemmen. Is het uh, ook wel even een lekkere afleiding? Uh, na ja, dat teleurstellende tenaai? Uh, ja, ja nou, zeker. Uh, je moet het raad toch oppakken. En, uh, uh, wat in het verleden gebeurd is, dat kan je toch niet meer veranderen. En, daar kan je alleen maar heel erg van leren. En, uh... Heb je voor jezelf ook wel lessen kunnen trekken? Ja, nou, wat, het, het grootste puntje is uh, de ontspanning. Ik snap het toch het hardst als, uh, als ik ontspan. En uh, in Barcelona was dat minder. En dat kan hier uh, heel goed. En dat kan ik hier, uh, en denk ik de komende, ik ga natuurlijk een hele wilscup-circuit doen. Kan ik, kan ik goed opslaan en leren. Plannen jullie het ook echt een beetje zo in de trainingsschema's in? Doe je ja. je voordeel ermee, zeg maar? Ja, nou ja, mijn grootste puntjes zijn natuurlijk starten keren. Um, en ik merk vaak in races dat de derde keerpunt bijvoorbeeld minder goed is dan de eerste keerpunt. Uh, en in korte baan heb je twee keer zoveel keerpunten. Dus uh, uh, ja, dat circuit, uh, dat, uh, dat, uh, dat hebben we zeker ingepland. Wow, ja. de record hier! terug naar het spektakel. Vier keer een Nederlands record, vier keer een wereldrecord. Waarvan twee voor de Hongaarse Katinka Hossu op de 200 meter wisselslag. I mean, it's incredible. I haven't broken a world record before, so... And I did twice today, so it's really cool. Dan hadden we nog een mondiale toptijd voor Ranomi Komo 50 meter vrij... ...en een wereldrecord voor Chet Leclo uit Zuid-Afrika op de 200 meter vlinderslag. Yeah, ik very happy. It's uh, something that iets wanted for a long time. And finally, you know, I've got my name on the world record list. Uh, ja, Sjako natuurlijk een van de pleitbezorgers geweest van deze World Cup in, uh, in Eindhoven. Nu hebben we vier wereldrecords gehad op één dag. Wat zegt dat? Ja, dat zegt dat de timing goed is, dat het een goede keuze is, dat het geweldige reclame is voor het zwemmen. En uh, alles bij elkaar was dat helemaal de bedoeling. Je bent wel sceptischer geweest toch, als er een hoos aan wereldrecords was? Ja, maar kijk, korte baan op dit moment, na de lange baan, je weet dat iedereen in topvorm is... En dan, uh, dan krijg je dit en uh, nou, daar kun je niet sceptisch over worden. Dit zijn uh, eerlijke wereldrecords, gewonnen door mensen zonder glimmende pakken. En dat is waar het om gaat. Ja, er werd hard gezwommen in Eindhoven. Ook Sharon van Rauwendaal deed dat. Het 15 jaar ouder Nederlands record op de 800 meter ging eraan. De 800 meter vrij. Met 8, 16, 34 honderdste bleef ze 5,5 seconden onder de top tijd die Kirsten Vlieghuis in januari 1998 noteerde. Van Ouedaal werd de vijfde in de finale. Lauren, Do Lauren Doyle uit Nieuw-Zeeland tikte als eerste aan. Wenning van der Zanden verbeterde haar nationaal record op de 200 meter wisselslag. En Ferry Weertman zwom een Nederlands record op de 400 meter vrij. Goed, we gaan terug naar uh, Brussel. We gaan napraten over de mooie 3-0-overwinning van PSV op Zotterwaardigem. 1-0 Matas 2-0 Bakali en 3-0 door een eigen doelpunt van uh, Godot. Joep Schreuder, praat na met Stijn Schaars. Ging het moeizamer dan de vorige week? Mm, eerste, eerste 20 minuten wel. Uh, waren we waren toch een beetje aan het zoeken naar... We waren heel uh, optimistisch en kwamen een paar keer doorheen. Eén bal van de lijn af. Maar daarna vonden we de rust en, en, en speelden we er aardig doorheen. En kregen we eigenlijk vier grote mogelijkheden. En moet je er één maken. Wordt je dan nerveus als die, als, die, als die goal uitblijft? Ach, nerveus. Maar in ieder geval, ja, moet wel vallen dan, hè? Nerveus niet. Maar je weet wel, zodra je die ene goal maakt, dan is het klaar. En dat probeerden we ook. Eh, toch ook om naar voren te spelen, zodat, eh, zodat hun toch waakzaam eh, ja, moesten blijven. En dat hebben we een paar keer echt goed gedaan. Alleen ja, dan moet je hem wel erin schieten. En eh, dat duurde nog te lang. Vond je je eigen spel? Ben je nieuwsgierig naar je antwoord? Ja, ik vind dat moeilijk om te antwoorden. Maar over vanda vandaag ben ik tevreden natuurlijk. Ik kan altijd dingen beter, maar uh, je voelt zelf wel of je lekker in de wedstrijd zit of niet. En vandaag heb ik een lekkere wedstrijd gespeeld. Je loopt veel. Loop je te veel? Je bent overal. Nee, niet te veel. Maar uh, ik probeer gewoon uh, situaties op te lossen door juist drie hoekjes te maken. Altijd uh, weer aanspeelbaar te zijn. En, en ook om... om uh, Noemen dat Pasis eruit te halen van de tegenstander naar de spitsen toe. En ja, daar moet je, daar moet je voor lopen. Het gaat goed met jou, het gaat goed met PSV. Jullie passen bij elkaar en jij 28, 29, sorry. Hoe oud ben je? 29. Dan kun je in Oranje. Um, zo van Gaal zit ook te kijken. Heb je dat uit je hoofd gezet? Nee, tuurlijk niet. Uh, ik ben er niet mee bezig, maar ik heb het ook niet uit mijn hoofd gezet. Uh, oranje is natuurlijk het, uh, het mooiste wat er is en het hoogst haalbare. Dus als je weer een uitnodiging krijgt, dan, uh, dan ga ik daar maar veel liefde heen. Ja. Dan over uh, twee weken, hè? Ga je naar Milaan of Lyon of Sint-Petersburg of naar Londen, naar Arsenal? Dan mis je nog als Schalke. Nou zeg het maar. Uh, qua historie natuurlijk Milaan. Dat dus is de mooiste club. Uh, dan heb je denk ik Arsenal en Schalke. Arsenal voetballend heel goed, Schalke fysiek heel sterk. Dus uh, dat zal ook een moeilijke tegenstander zijn. En Zenit is natuurlijk ja, uh, wel een gevaarlijke tegenstander. Heel veel internationals. En ik denk dat Lyon op dit moment misschien wel de gunstigste is om te loten. Oh ja, nou ja, we gaan zien. Uh, Zenit Sint-Petersburg won voor land met 5-0. Astravien is ook door, dankzij 0-0 bij Havnavjurder, u weet wel, uit IJsland. Met Lies Garkov uh, door, dankzij 1-1 tegen Saloniki. Um, Dynamo Zagreb, uh, Zagreb gaat door, dankzij 0-3 bij Tiraspol, Moldavië. Celtic ook door, dankzij 0-0 bij Elsborg. Het uh, eerste wedstrijd 0-1, Boerrichter en Van Dijk waren er niet bij... En uh, Victoria Pilsen uit uh, Tsjechië door... dankzij Kalju uh, uit Estland 6-2 werden daar. En de laatste, Molde FK uit Noorwegen... Uh, door dankzij 0-0 bij Legia Warschau. Goed, um, Jeroen, nee, uh, Joep Schreuder... praat nu na met uh, de trainer van PSV, uh, uh, Philip Cocu. Derde test in acht dagen, proficiat. Was het echt een examen? Ja, vond ik wel, vond ik wel.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 Ja, hij speelt ook op een andere positie. Uh, waar, waar Gini en, en Adam spelen, daar, daar liggen toch wat minder ruimtes. En, en Stijn speelt nu in een ruimte waar hij vooral in de opbouw 3 tegen 2 speelde. Daar, daar was iets meer ruimte om te voetballen. Maar ik ben, ben tevreden over het hele elftal. Je bent best wel eerlijk. Hè? Heb je nou vandaag nagedacht over die vijf tegenstanders? Want het is alleen leuk om ze te noemen. Hè? Mogelijke tegenstanders. Heb je erover nagedacht?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 kwalitatief betere ploeg? Ja, dat, daar geloof ik wel in. Ja. En daar moeten we allemaal in geloven. Want uh, je moet ergens voor gaan. We hebben dit afgedwongen en, en daar zijn we blij mee. Maar dit, dit moet niet het eindstation zijn. Zo is het. Filip Cocu tegen uh, Joep Schreuder. Je hoort de eindtune. We zijn bijna klaar. Ik meld er nog even dat René Meulensteen na twee weken... al door de leiding van ANSI is ontslagen. En dan de taak over van uh, Guus Hidding, die na twee gelijke spelen in uh, de eerste twee wedstrijden... van de Russische competitie opstapte. Meulensteen kwam eind juni omdat hem graag wilde hebben als assistent-coach. Maar ook uh, Meulenstein kreeg de ploeg niet aan de praat. Haalde één punt uit de twee volgende duels. En dat vonden ze daar niet genoeg. Voor zijn Russische avontuur was de Brabander... met onderbreking van uh, een jaar twaalf seizoenen assistent-coach... van Alex Ferguson bij Man United. Maar dat wist hij ongetwijfeld al. Goed, tot zover eens Langs de Lijn. Zometeen met het Oog op Morgen. Dat wordt vanavond gepresenteerd door Max van Wezel. Ik wens u nog een heel fijne avond. Dag.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 Kijk op Beter.nl. of download de app. <lacht> Stelletje napers. Op hollandtour.nl stap je binnen bij de populairste cafés, mooiste hotels en beste restaurants. Ga naar hollandtour.nl. Door schrijf je met OE. Teventer.